Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn... zijn zes mensen om het leven gekomen. Vier mensen zijn zwaar gewond geraakt. Zeven mensen hebben lichtere verwondingen opgelopen. Dat is bekendgemaakt door burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. Even na twaalf rende een man door het winkelcentrum... die met een automatisch wapen in het wilde weg om zich heen schoot. Kort daarna schoot hij zich met een ander vuurwapen door het hoofd. Ooggetuigen zeggen dat het een man was van ongeveer 25 jaar... met blonde krullen. Hij was gekleed in een bomberjack en een camouflagebroek... Na het drama was de politie snel ter plaatse... en inmiddels is het hele gebied rond het winkelcentrum afgesloten. Ooggetuigen van het drama in Alphen aan de Rijn zijn opgevangen... in het vlakbijgelegen kerkelijk centrum De Bron. Daar zijn ook agenten aanwezig om verklaringen op te nemen. Aanvankelijk werd aangenomen dat er nog een schutter was... maar inmiddels staat het vast dat het om een eenmansactie ging. En het komende uur uh, uitgebreid aandacht voor die schietpartij in Alphen aan de Rijn. Dan het weer. Het is zonnig. Op de Wadden is het zo'n 11 graden. In Limburg ongeveer 18 Op morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Dat was het hele Aan Nationaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en Muiderberg. 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 is dit weekend richting Amersfoort. Afgesloten tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Eemnes. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. staat we zo te houden. 3 kilometer file. Op de A27 Gorkum richting Utrecht voor Nieuwegein. Twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A58 Tilburg richting Breda is ook een ongeluk gebeurd. Voor Gilsen staat twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En op de N259 Dinteloord richting Bergen-op-Zoom staat voor Steenbergen twee kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag, twee over drie uur luistert naar een extra uitzending... van het Radio 1-Snaal vanzelfsprekend... in verband met de schietpartij vanmiddag in Alfa aan de Rijn. We zijn en we blijven live. Uh, het programma Opium, wat we onderbraken afgelopen uur... vanwege de persconferentie in Alfa aan de Rijn, uh, is, houdt daarmee op. Uh, de ontwikkelingen blijven wij rechtstreeks volgen. Uh, excuses aan de luisteraars die voor Opium speciaal inschakelden... De de situatie in, in Alphen aan de Rijn is te ernstig om daar niet langer uh, uh, semi-live verslag van te doen. We beginnen even in ieder geval met een terugblik op de persconferentie die uh, waarnemend burgemeester Eenhoorn gaf in het stadhuis in Alfa aan de Rijn. Hierin vertelde hij het laatste nieuws over de schietpartij in het winkelcentrum. Er zijn bij dit incident in de Ridderhof hier in Alphen aan de Rijn tot nu toe zes doden geteld. Vier.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 Te verschrikkelijk voor woorden al dus, waarnemende burgemeester Eenhoorn... tijdens die Korte persconferentie, te verschrikkelijk voor woorden. Wellicht ook voor nogal wat ooggetuigen... die de afgelopen uren het allemaal hebben zien gebeuren. Alle live-ontwikkelingen van de afgelopen uren, de komende uren... worden ook op onze website bijgehouden via een speciaal live-blog op nos.nl. En hier ook vragen we eventuele ooggetuigen om zich te melden... met foto's, met verhalen, wat dan ook. Vertel ons wat u hebt gezien. Ooggetuigen.nos.nl Verdere details vanzelfsprekend op onze website. Jurgen Laanstra, goedemiddag. Goedemiddag. Een van die oogtuigen. U woont vlakbij het winkelcentrum, nietwaar? Ja, ik uh, woon aan het Carmelplein. Dus... Wat hebt u gezien de afgelopen uren? Uh, om nou, wat kort samen te vatten, dat, uh, ik, ik zal me zal best doen. Uh, wat ik gehoord heb, daar begon het mee, is een aantal schoten. Uh, vijf tot zeven, die hier aan het Carmelplein gelost zijn.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 En uh, anders had ik daar waarschijnlijk nog uh, nou aanklug ja, dichtbij in de buurt gelopen. Een ridderig gevoel. En, uh, nogal, ja. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik weer geluk gehad, zeg maar. Ik uh, wil u hartelijk danken voor deze toelichting. Meneer ja. Jurgen Laanstra uh, vanuit Al van der Rijn. Een goede middag nog. Daar. Terug naar onze verslaggever in Al van der Rijn. Jeroen de Jager, heb jij laatste nieuws, Jeroen? Nee. Uh, nou, het laatste nieuws is het nieuws eigenlijk van de persconferentie. Uh, die we gehoord hebben hier op dat, uh, bij dat winkelcentrum. Ik sta trouwens bij dat Carmenplein nu. En uh, ja, probeer te kijken of ik inderdaad die, uh, die auto daar kan zien staan. Want alles is hier heel erg rustig nu. Uh, je merkt ook aan de ooggetuigen dat ze weliswaar iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Maar als ze hun verhaal doen, dan weten ze dat ja, op een rustige, coherente manier te vertellen. Het zijn mensen die iets gruwelijks hebben meegemaakt en tegelijkertijd heel scherp hebben gevoeld en gezien uh, wat er is gebeurd. En dan hoor je dat gruwelijke verhaal rond kwart over twaalf. De man uh, hier dus via dat Carmenplein, dat winkelcentrum ingegaan. En hij heeft volgens, uh, dan lopen de getuigenverklaringen een beetje overuit één, uh, volgens de één tien, vijftien minuten, volgens de ander misschien wel 20 minuten, daar in alle rust rondgelopen. Uh, was gekleed in een camouflagebroek, bomberjack aan, blonde haren. Uh, hij had een petje op ook volgens één getuige. Een mitrailleur in zijn hand uh, heeft daar dus uh, zo'n lange periode rondgelopen. Wild om zich heen schietend, uh, veel gewonden gemaakt. Um, hij zou, um, even kijken, wat, wat vertelde iemand nog? Um, ja, hij is uiteindelijk naar, naar de Albert Heijn gelopen. is daar uh, naar binnen gegaan zelfs, onder het rolluik door. En daar heeft hij zich met een ander wapen... Uh, ...van het leven beroofd en andere getuigen die hebben hem later op een brancard ook weggedragen uh, zien worden. En een getuige die vertelde ook die daar een winkel heeft, uh, dat ze er eigenlijk verbaasd over was... ...dat het uh, ja, een kwartier, twintig minuten heeft geduurd dat hij daar zo heeft rondgelopen als schietend. En dat de politie die hier ook om de hoek een, uh, een wijkbureauetje heeft uh, ja, er niet was, ook misschien wel weer voorstelbaar politie brengt zichzelf ook weer niet in levensgevaar als ze daar niet goed voor, ge, voor uitgerust zijn. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, hebben ze gewacht totdat, de man, uh, totdat het rustig is geworden daar. En uh, zijn toen hier dat winkelcentrum binnengegaan. Heel veel politie hier aanwezig natuurlijk. En uh, nu in dat winkel. Want het is een tamelijk gesloten winkelcentrum van buitenaf. Het is zo'n min of meer van eind jaren 70 grijze... Uh, betonsteen opgetrokken, winkelcentrum uh, overdekt uh, en aan de buitenkant eigenlijk helemaal, uh, helemaal afgesloten. Dus daarbinnen is die politie nu bezig om dat sporenonderzoek te doen. Want er zijn heel, heel veel schoten afgelost. Het leek al vuurwerk, zeiden sommige mensen. Maar je vindt het spel op een paar dingen die je zojuist verteld hebt, Jeroen. Uh, ja. Je hebt het over de beschrijving van mensen die niet precies weten hoe lang het heeft geduurd. Ik denk dat de ervaring leert dat wanneer zo'n overweldigende situatie zich voltrekt, dat mensen vaak geen idee hebben of het na tien seconden was of drie minuten. Ja. Um, wat me wel opviel in jouw verhaal is dat de man... kennelijk in alle rust heeft kunnen rondlopen... terwijl hij zijn machinegeweer leegvuurde op de, het winkelend publiek. Ja, dat is wat, uh, wat alle getuigen inderdaad uh, vertellen. Het heeft in ieder geval zeker geen... Uh... Uh, minuut geduurd. Het heeft echt veel langer geduurd. Uh, ik denk dat daarover uh, uh, de getuigen wel eenduidig zijn. Alleen zegt de een het was uh, 10, 15 of 20 minuten. Dus het is uh, echt wel een periode geweest dat hij daar uh, heeft rondgelopen. Uh, al, al schietend. Hij heeft ook enkele malen zijn, uh, zijn mitrailleur herladen, nieuwe patronen erin, uh, nieuwe patronenhouder erin gezet. Dus dat is echt een rondgang geweest. Hij heeft ook uh, daar echt rondgelopen. een Rondgang geweest, door dat winkelcentrum en steeds opnieuw daar uh, schoten uh, uh, uh, uh, ja, salvo's afgevuurd, zou je kunnen zeggen. Um... De gewonden worden ongetwijfeld behandeld, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die als getuigen nog het een en ander zullen gaan vertellen. Niet alleen aan de media, maar vooral ook aan de politie om een heel goed reconstruerend uh, situatieschets te krijgen van wat er is gebeurd. Zijn die mensen ook nog in het winkelcentrum? Worden die daar ergens voorlopig vastgehouden voordat ze weg kunnen? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Wat ik wel weet, wat ik de burgemeester heb horen zeggen althans, is dat mensen zijn opgevangen hier bij een aanpalende uh, uh, kerk volgens mij, de bron. Daar, daar is ook psychosociale hulp geweest. Um, en ik weet dat mensen ook naar het politiebureau, dus directe getuigen naar het politiebureau, zijn uh, gevraagd mee te komen om daar hun verklaring, uh, verklaring af te leggen. Uh, we hoorden een aangeslagen burgemeester... die het zegt het te verschrikkelijk voor woorden te vinden. Dat is een soort verslagenheid die misschien ook wel duidt... dat sommige mensen eigenlijk nog niet eens precies realiseren... wat er gebeurd is. Merk je dat bij de manier waarop uh, het winkelend publiek dat aan je vertelt? Dat men het, zoals je aangeeft, heel scherp en helder weet te vertellen... zonder dat het precies doordringt wat er uh, zich heeft afgespeeld deze middag? De gevoelens bijvoorbeeld, die daarbij horen, die, die, die komen dan in dit soort situaties uh, later. Het is dus eerst het... het... Opnieuw op je netvlies toveren van zo'n situatie. En het vertellen en maar blijven vertellen. En steeds opnieuw vertellen. Totdat je dat verhaal zo duidelijk voor jezelf hebt. En, en vervolgens komen er langzaam de bijpassende bij. Ik sprak bijvoorbeeld met mevrouw vrouw. die hier heeft gewinkeld. Die vertelde het me ook weer heel erg uh, beschrijvend. Uh, beschouwend vertelde ze het verhaal, haar dochter stond naast haar die er niet was bij geweest. En die dochter die stond naast haar te huilen over wat haar moeder had meegemaakt. Dus zo verschillend kunnen die uh, reacties zijn op zo'n heftige situatie uh, uh, die, uh, die je meemaakt. Jeroen de Jager vanuit Alphen aan Rijn. Gaan verder met het verzamelen van uh, feiten. Vooral om een goed beeld te krijgen. En wij vragen ook nogmaals om getuigen die kunnen zich via onze website melden. Waar we een live blog bijhouden met alle laatste ontwikkelingen. Ooggetuigenapenstaart.nl is het e-mailadres waarop u foto's, verhalen, contactnummers kunt sturen. Zodat wij een helder en compleet beeld kunnen krijgen van wat er in Alphen aan Rijn is geweest. Um, Mevrouw van Bokhoven, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U was ja, in het tegen winkelcentrum. Tegen uur twaalf ging ik uh, naar de Ridderhof boodschappen doen. Uh, eerst naar Albert Heijn. En toen liep ik verder. Ik zou naar een bloemenwinkel gaan. Iets verderop. En ik uh, passeerde net uh, Santé. Dat is een café in uh, de Ridderhof. En er stond ook een stalletje van het Rode Kruis. En uh, toevallig stond een buurvrouw van mij stond er ook te kijken. Dus uh, die hield mij op. En gelukkig ben ik niet gelijk doorgelopen naar, de, naar dat bloemenstalletje verderop, naar die bloemenwinkel. Maar uh, toen hoorden, we samen, hoorden wij samen uh, aan de linkerkant van ons uh, een heel geknet, lek wel vuurwerk, dacht ik. Toen dacht ik, toen uh, ze zeiden we tegen elkaar wat raar vuurwerk die gaat dat nou toch doen? Midden in de Ridderhof, midden in het winkelcentrum. Maar toen keken we, toen lagen er ineens twee mensen op de grond, helemaal bloedend. En een jongen van een, uur, een jaar of 25 liep langs ons heen. Zijn buik hield hij vast. En langs zijn vingers siepelde allemaal bloed. En uh, toen heb ik mijn vriendin... En mijn buurvrouw heb ik gepakt, bij de hand gepakt, want zij was al bij de, over de tachtig. En we liepen Santé binnen. En we keken door de ramen van Santé en toen zagen we mensen hollen, schreeuwen, killen. En ik hoorde nog steeds schieten. Toen dacht ik, hier zitten we ook niet veilig. Toen ben ik met uh, dat vrouwtje, dus, uh, en zij is dus uh, over de tachtig, naar het toilet gehold hebben we de toiletten, dat halletje in het toilet, op slot gedaan. En uh, het toilet ook op slot gedaan, hebben we ons... Op de, op, op de vloer van het toilet zijn we gaan zitten met de deur op slot. En toen hoorden we nog altijd mensen schreeuwen, gillen. En uh, we hoorden ook nog uh, schieten. We zijn net zo lang, het leek wel een uur, maar het was ongeveer een kwartier. Ik heb nog 112 heb ik gebeld op het toilet... En uh, toen zei de politie, we komen eraan, we hebben het al gehoord. We komen eraan, Blijf u zitten waar u bent. U zit er veilig. En uh, na een kwartier zijn we heel zachtjes uit het toilet gegaan. En, uh, en toen keken we, het was rustig, het liep overal politie. En met de politie, die heeft ons begeleid buit, naar buiten, buiten het winkelcentrum. En zo zijn we naar huis gegaan. Dat was het. Dat uh, was een... Uh, ik dank u hartelijk voor een heel scherp ja. en helder verhaal. Een, uh, ik, ik vind het... Ik vind het angst, angstaanjagend was angstaanjagend. Het ik dat was voelen. net oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt. Maar het is net alsof ik weer in de oorlog zat. Vanwege het, uh, de plotselinge paniek, de angst... Ja. en ja. de mensen dat die ik langskwamen. Ik? Waar, toen we eruit kwamen... uit het, winkel, uit, uit, uit, uit het café... zag ik overal zag ik schietgaten. Kogelgaten. U hebt... alle, alle... Mag ik u vragen, mevrouw van Bokhoven, u ja? hebt de schutter zelf niet gezien? Helaas niet en gelukkig eigenlijk niet, want uh, ja, dan, zou het, nee, steeds, uh, dan zou ik het steeds uh, zien. Want, want u, geeft geeft over, u vertelde nee, wel over het moment... niet dat ik hem niet gezien heb, maar ik zag wel die jongen die in zijn uh, buik werd geschoten. En verderop zag ik een paar mensen bloedend liggen. Mevrouw van Bokhoven, ik, ik wil u nogmaals hartelijk danken voor dit uh, ex, gedetailleerde verhaal. Ik wens u veel sterkte en ik hoop dat de buurvrouw van iets dan meer dan 80 jaar oud ook beter gaat vanmiddag. Dan gaan we de verbinding verbreken. Ik dank u hartelijk. Vanuit okay. Rijn, een ooggetuige die vertelt hoe ze bij het bloemenstaltje met een oudere buurvrouw even was gestopt. En daarmee had voorkomen dat ze wellicht oog in oog was komen te staan met de schutter. Een aantal gewonden heeft ze zien liggen. Twee mensen bloedend op de grond. Een man die bloedend langsliep en zich vervolgens uh, veilig heeft gehouden op een toilet. Zoals veel andere mensen in die eerste minuten naar de schietpartij en veilig heen komen probeerden te zoeken op het te huis van Al van der Rijn, waar eerder vanmiddag die persconferentie plaatsvond, is uh, onze verslaggever Matthijs Holtrop. Uh, hoe is op dit moment daar de stemming, Matthijs? Ja, die is uh, gespannen. In een aparte kamer zit de burgemeester met zijn uh, crisisteam te overleggen. Wat ik heb begrepen, is dat zij af en toe bij elkaar zitten, de laatste stand van zaken met elkaar doornemen en vervolgens weer uit elkaar gaan. Uh, dat betekent dat bijvoorbeeld de plaatsvervangend korpschef Jacob van der Hoorn met zijn politieoverleg, uh, met zijn team... Uh, hoe het staat met uh, het strafrechtelijk onderzoek, het sporenonderzoek om maar iets te noemen. Uh, het opnemen van uh, getuigenverslagen. Vervolgens is er de, uh, de hoofdofficier, mevrouw Nooy, die uh, het strafrechtelijk onderzoek dus leidt. Zij uh, heeft daar een, een groter totaalbeeld van. En uh, er is natuurlijk ook uh, de, de andere kant van de zaak... de opvang van uh, de, de slachtoffers en de mensen die, uh, die hier iets mee te maken hebben... Dat wordt ook uh, vanuit hier gecoördineerd. En um, ja, zo af en toe komen ze dan weer samen. En na verloop van tijd komt er ook weer een, een persconferentie. Heb je enige idee wanneer de eerst volgende persconferentie gehouden zal worden, Martens? Nee, die, uh, die datum, of die, dat moment is nog niet genoemd, dat tijdstip. Maar de voorlichters die zeggen duidelijk: van, nou, je, we kunnen er gewoon niks op zeggen. Het kan over een kwartier zijn, het kan over twee uur zijn. Het heeft ook te maken met uh, de snelheid de waarmee natuurlijk de informatie wordt vergaard. En de gemeente zegt er alles aan doen om iedereen op de hoogte te houden. En ook uh, daarbij om vooral voor elkaar klaar te staan. Om mee te leven met elkaar en uh, um, ja, begrip te tonen voor de mensen die hier uh, iets mee te maken hebben. Wat zet de feiten nog eens even op een rij? Um, ja, de burgemeester heeft zojuist tijdens de eerste persconferentie verteld dat uh, zes doden uh, in ieder geval er zijn te zijn. Het zijn vijf passanten in het winkelcentrum en de dader. Precies, want zes doden, dat is inclusief de schutter zelf. Ja, precies, inderdaad. Um, vier, in ieder geval zeer zwaar gewonden. Vijf licht gewonden en twee mensen die zeer licht gewond zijn. En daarbij zegt de burgemeester, dat aantal kan nog wel eens flink gaan stijgen... omdat lang niet iedereen zich heeft gemeld bij een dokter of een, een ambulance... en misschien gewoon naar huis is gegaan. Want met vier uh, zwaar gewonden heb je het over mensen die hun levensgevaar verkeren? Ja, precies. Ja. Uh, en wat de daarvan is, daar is ook nog niks over te zeggen... We hopen straks trouwens nog heel even met de burgemeester te kunnen praten. En wellicht kan hij dan ook meer vertellen over de identiteit van de daders en van de slachtoffers. Uh, want daar weten wij we op dit moment nog heel weinig van. Ja, dat is wel intrigerend. Of althans intrigerend. Ik denk dat het helder is ja. dat de overheid weet om wie het gaat. Want ik hoorde de burgemeester zeggen dat ze op dit moment de identiteit van de schutter nog niet bekend kunnen maken. Uh, dat duidt erop dat ja. ze eerst natuurlijk onderzoek willen doen om te kijken of er in zijn huis iets te vinden valt. Wat meer licht werpt op de uh, motieven natuurlijk van deze schietpartij... en ook uh, of er nog een scenario achter zit wat verder moet worden onderzocht. Heb je enig idee, heb je enig zicht op wat de mensen daar al dan niet over kwijt willen? Uh, nou, op dit moment houdt dat crisisteam zich geheel afzijdig van, van alle journalisten. Dus de journalisten wachten op die, die weinige informatie die af en toe naar buiten staat. En verder, uh, ja, hopelijk dus later deze middag meer duidelijkheid daarover te kunnen geven. Uh, het zou natuurlijk ook kunnen dat uh, justitie uh, met grote zekerheid wil zeggen, uh, of in ieder geval de zekerheid wil hebben, wie die dader dan precies is, wat voor achtergrond hij heeft. En afgezien van het scenario wat hij vanmiddag heeft gehanteerd, is natuurlijk ook de vraag wat, wat zijn achtergrond is en wat, wat zijn plannen nou precies waren. Matthijs Holtrop vanuit het gemeentehuis in Alphen aan de Rijn, waar het crisisteam zich inderdaad buigt op de grote centrale vraag waarom. Eerder sprak collega Ewout de Jong met terrorisme-deskundige Glenn Schoen. en vroeg hem of er ooit eerder in Nederland zo'n schietpartij is geweest. Nee, niet voor zover ik weet. En dit zijn natuurlijk op zich zeer uitzonderlijke incidenten. Uiteraard zeer trieste. Uh, u hoort het al van de verslaggever. Het, ja. uh, het fenomeen kennen we van bepaalde andere landen. We hebben binnen Europa natuurlijk in Duitsland, in Finland, in Schotland... Ja. Uh, zijn onder de landen waar we dit soort incidenten hebben gezien in Europa de laatste paar jaar... En uh, we zien hier wel weer een paar dingen terug die we in meer van dit soort ja, amoklopen hebben gezien helaas. Ja. Uh, vaak een eenling, vaak met meer dan één wapen. Mm -hmm. En uh, als we kijken naar de geschiedenis van dit soort dingen, dan wijst onderzoek vaak uit dat het uh, iemand is die dat al langer heeft gepland. Die, uh, die ja. vaak optreedt. Uh, in de buurt van ja ik zal maar zeggen een punt van fixatie hè? daarom zien we veel van dit soort incidenten bij bij scholen of universiteiten waar iemand echt een issue heeft uh, ja. soms is het de oude werkplek of het huis van een vriendin of de omgeving of dat soort uh, situaties ja. Dat is nu natuurlijk allemaal uh, speculatief in dit geval... maar een van de grotere vragen die hier natuurlijk uit gaat komen... Uh, zoals in, in dit soort gevallen we hebben gezien... in het buitenland en voor Nederland nu relevant gaat worden is... waren er mogelijk signalen vanuit school of, of werk... Ja. of uh, te vinden op het internet waar we uh, iets hadden kunnen zien aankomen. Het, het blijkt vaak dat, uh, dat, soort, dat mensen die dat doen... Uh, dat die dat van tevoren min of meer aankondigen... Vaak, maar niet uh, altijd. En dat zijn ook erg moeilijk om om zeg maar. Ja, om die op de juiste manier uit te siften. Hè? En ja. we hadden recentelijk natuurlijk dat incident... huren het ze nog een soort mislukte grap door een, een scholier. ik denk een maand of twee terug, die zei van ik heb een bom... en die zette dat op Twitter tegen haar school. Uh, en dan roept iedereen van wat een overreactie dat de politie aanklopt. En ja. nu hebben we natuurlijk zoiets triest als dit... waar we nog maar even moeten horen wat al de details zijn. Ja. Um, maar ja, het valt helaas wel binnen een bepaald uh, patroon... dat we niet alleen uh, nu hier... Maar internationaal zien. En met Glenn Groen, terrorisme deskundige, gaan we vanmiddag nog uitgebreider praten. Hij is onderweg naar de studio. En hopelijk hebben we dan ook meer feiten. Als u in Alfa aan de Rijn bent en u hebt gezien wat er is gebeurd, u weet meer van de omstandigheden. Daar laat het ons weten. Via onze site nos.nl kunt u foto's, verhalen. U kunt contact leggen via het e-mailadres ooggetuigen.nl. NOS.nl. Daar ook het liveblog... waarin we onder meer kunnen zien... wat er de afgelopen uh, half uur is gebeurd. Om kwart over vier meldt een ooggetuigen... bijvoorbeeld dat de dader een blonde man, blonde man was... van ongeveer 25 jaar. Onze verslaggever Roen Wollaars... meldt dat een van de doden een vrouw is... die in het winkelcentrum heeft gewerkt. Wij zetten alle feiten vanzelfsprekend op, de rij, op een rijtje... nadat het allemaal gecheckt is... op onze site NOS.nl. Jurgen Laanstra woont vlakbij het winkelcentrum. Hij legt uit wat hij heeft gehoord en gezien...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 De man met de mitrailleur heeft in winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn... zes mensen uit het winkelend publiek doodgeschoten. Vier mensen zijn zwaar gewond geraakt. Zeven mensen hebben lichtere verwondingen opgelopen. Even na twaalf rende een blonde man door het winkelcentrum... die met een automatisch wapen vele minuten lang om zich heen schoot. Aantal malen hij zijn mitrailleur. Uiteindelijk schoot hij zich in een Albert Heijn met een ander vuurwapen door het hoofd. De dader was een man van ongeveer 25 jaar met blonde krullen. Hij was gekleed in een bomberjack en een camouflagebroek...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 Aan de Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda van Rotterdam Centrum een file van 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend vanwege werkzaamheden dicht tussen knopend Maardenberg en knopend Eemnes. En daardoor staat de file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht voor Eemnes 3 kilometer. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat voor Nieuwegein nog 3 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de A59 richting Sierikzee staat tussen knobeld en Den Bommel 7 kilometer file. En op de N259 Dinteloord richting Bergen-op-Zoom bij Steenbergen 5 kilometer. Over half vier, we gaan verder met deze speciale uitzending... van het Radio 1 van vanzelfsprekende aanduiding... van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. De laatste ontwikkelingen worden ook op onze website bijgehouden... via een live blog. nos.nl. Daar vindt u alle feiten, achtergronden, beelden... en geluid van de gesprekken die we hebben gevoerd. Drie kwartier geleden gaf burgemeester Eenhoorn... een persconferentie in het stadhuis in Alfa aan de Rijn. En hierin vertelde hij het laatste nieuws over de schietpartij... in het winkelcentrum. Er zijn...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 Al dus burgemeester Eenhoorn in Alfa aan de Rijn... Een persconferentie van een klein uur geleden. Um, bij de Kamer waar de burgemeester en zijn crisisteam nu bijeen zijn... onze verslaggever Robert Bas. Robert, uh, de, meest vraag, de meest logische vraag die je een verslaggever kunt stellen... heb je al laatste nieuws. Nou, Ik heb zojuist iemand gesproken in de wandelgang en er is een korte schorsing geweest van de vergadering van het beleidsteam. Over vijf minuten gaan die opnieuw bij elkaar komen. Dan wordt er bekeken welke informatie er inmiddels verzameld is sinds de laatste persconferentie en of er op korte termijn een nieuwe persconferentie kan komen om meer details bekend te maken over bijvoorbeeld de daden en de slachtoffers. Laten we met de slachtoffers beginnen, Robert. De burgemeester maakte bekend dat er zes doden zijn te betreuren onder wie de schutter zelf, vier zwaar gewonden en een aantal andere aantallen gewonden, lichtgewonde mensen die mogelijk zelf naar de dokter zijn gegaan. Mag ik daar afleiden, Robert, uh, dat zeg maar, men wel precies weet hoeveel slachtoffers zijn gevallen? Dat niet bij het zoeken naar uh, mensen in het winkelcentrum mogelijk nog meer slachtoffers worden gevonden? Nee, dat, uh, dat, dat, het aantal ernstige slachtoffers, dat is inmiddels voor duidelijk. Er is een aantal mensen zelf naar allerlei huisartsenposten gegaan, een, een drie kwartier geleden. Maar het staat niet compleet beeld over hoeveel slachtoffers er echt zijn. Uh, het aantal zwaar gewonden slachtoffers, waarvan de vier in een zeer ernstige conditie zijn, dat is wel duidelijk. Maar of er ook nog mensen zijn met lichte verwondingen die op eigen gelegenheid naar een ziekenhuis zijn gegaan, dat zullen ik bij de volgende persconferentie moeten gaan horen. Wachten we dat vanzelfsprekend af. Robert, jij bent even van een van onze verslaggevers die heel goed op de hoogte is van inlichtingendiensten, van justitie, van de manier waarop in dit soort crisissituaties de instanties bij elkaar gaan zitten. Jij weet wat de driehoek bijvoorbeeld inhoudt. Een samenwerkingsverband wat onmiddellijk bijeen is gekomen neem ik aan de afgelopen uren. Ja, het beleidsteam, daar zit onder andere de hoofdofficier van Justitie Kittinooi in. Daar zit een uh, plaatsvervangend districtchef van de politie in. En daar is de burgemeester bij uh, tegenwoordig als korpsbeheerder eigenlijk in deze regio. Um, daarnaast zijn er ook contacten, hebben we begrepen, met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Nationaal crisiscentrum Die ondersteunt vaak uh, lokale autoriteiten in dit soort bijzondere situaties. Van hoe ga je nou uh, met slachtoffers om? Uh, hoe ga je nou uh, mensen informeren? Nou, dat gebeurt allemaal op dit moment achter de schermen. Maar het is echt wel een... een... Dus dit overstijgt het lokale heel duidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is hier ook bij betrokken. En natuurlijk wordt er nu in alle bestanden gekeken wat die de politie heeft, die inlichtingendiensten hebben. Van kennen we deze schutten? Uit de woorden van de burgemeester konden we opmaken dat de identiteit van de schutter bekend is. Maar dat ze hem nog niet bekend wilden maken. mogelijk bijvoorbeeld om familie te informeren. Maar ook om te kijken van wat je ook in dit soort situaties vaak ziet. Dat er direct een inval plaatsvindt in de woning van zo iemand. Om te kijken, liggen daar nog meer wapens. Bijvoorbeeld, uh, opereerde deze man alleen. Nou, eh, toen ik onderweg was hier naar Alphen aan de Rijn, ben ik ingehaald door een groot aantal arrestatieteams. En dat houdt in dat misschien op dat moment men wel wist dat de dader overleden was, maar nooit uitgesloten kan worden. Dat er misschien handlangers zijn, dat er andere mensen zijn die hetzelfde plan hebben. En vandaar dat het nog steeds gewoon een hoge alarmfase is. Ja, want ik neem aan dat de meeste mensen die luisteren, maar ook gewoon mensen thuis in Nederland, zich amper kunnen voorstellen dat zo'n. Uh, Incident van zo'n omvang, zeg maar, on Nederlandse vormen heeft aangenomen. Je uh, herkent dit soort situaties vanuit Amerika. Maar ook uh, in Scandinavië, Duitsland zijn er in het verleden schietpartijen geweest, maar niet hier in Nederland. Toch is het denk ik zo, en dat moet jij maar zeggen op basis van jouw ervaring, dat de overheidsinstanties wel degelijk moeten uitgaan van bijvoorbeeld een aanslag die is voorbereid. Ja, nou wat je opvallend is uh, dat er op, opnieuw gebruik gemaakt is van een automatisch wapen. Eén week geleden ook in Alphen, twee doden. Ook met een schietbedrijf met een automatisch wapen. Ik heb daar de afgelopen week met een aantal mensen van gesproken, onder andere van arrestatieteams. Die ook heel duidelijk zeggen: ja, het lijkt wel of het hand over hand toeneemt. Het gebruik van automatische wapens in Nederland. Kijk nog even afgelopen week: uh, uh, toen duidelijk is geworden dat een aantal leden van de schietclub zijn aangehaald in Amersfoort. Ook vanwege het schieten met een automatisch wapen op een, uh, op een, op een, op een, op een schietbaan. Uh, dit is on Nederlands. Uh, wapens uh, dat die voorhanden zijn, dat weten we inmiddels wel. Dat gaat dan vaak om, om vuistvuurwapens, pistolen, revolvers. Maar dat het kladbelijk zo makkelijk is om automatische wapens uh, te bemachtigen in Nederland, ja, daar zijn we natuurlijk de laatste week wel met de neus op de feiten gedrukt. Want en dat even... is denk ik waar, waar de meeste uh, autoriteiten zich op dit moment het meest zorgen over maken. Want even naar dat incident van een week geleden in Alphen de Rijn. Kun je daar de feiten even van op rijtje zetten? Nou, wat we daarvan weten is dat het waarschijnlijk gaat om een ripduel, oftewel een ruzie om drugs tussen criminelen. Waarbij een, een groep criminelen klaarblijkelijk geprobeerd heeft om drugs van een andere club af te pakken. Dat heeft zich uh, uh, geresulteerd in een achtervolging waarbij uh, uh, diverse keren mogelijk met een automatisch wapen geschoten is op een andere auto. En twee inzittingen van die eerste auto die zijn dus om het leven gekomen. Ook in Alphen. Nou ja. Uh, je kan begrijpen dat uh, de politie is wel toegericht, bijvoorbeeld uh, die, heeft, die heeft wapens uh, en die heeft zelf uh, gewone pistolen, die heeft uh, uh, vesten om eigenlijk uh, gewoon lichte wapens, om je daar tegen te bewapenen. Maar automatische wapens, dat is natuurlijk ook voor de politie... gewoon een toenemend gevaar. Ik wil even voor de helderheid vaststellen dat wij natuurlijk nog niet weten... wat de onderachtergronden zijn van deze schietpartij van vanmiddag. Dat we niet weten wie de schutter is, wat zijn motieven zijn... en hoe er aan dat automatische geweer komen. En om die reden kunnen we natuurlijk ook geen enkele vr, uh, link leggen... met de, uh, die dodelijke schietpartij van een week geleden. Uh, niet waar? Nee. Of daar zijn geen aanwijzingen voor, toch, Rob? Nou, dat is natuurlijk een van de eerste vragen... die we dadelijk aan de burgemeester willen stellen... Zijn aanwijzingen dat er een verband is tussen die twee zaken. Uh, maar dat antwoord hebben we daar nog niet op. Uh, het gaat over het algemeen wel opvallend is dat deze schutterklaar meerdere vuurwapens had, waaronder een automatisch wapen. Nou, in criminele kringen is het niet gebruikelijk om aan een automatisch wapen te komen. Daar moet je toch wel de weg weten in Nederland. Wat bedoel je, laten... je daarmee, Dan moet je de weg weten? Uh, nou ja, een, een pistool kopen, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Daar zijn we dan, uh, zeker in criminele kringen, is dat niet heel erg lastig om te doen in Nederland. De automatisch wapen kopen is al een stuk lastiger. Kun jij op basis van jouw ervaring schetsen... wat voor, eh, wat, wat voor, wat, wat voor tafereelen vanmiddag zijn geweest? Een man die inderdaad, zoals de getuigen zeggen... in alle rust daar zo'n 10 minuten kan rondlopen en rondschieten. Ja, het is natuurlijk een verschrikking zijn geweest, met name ook... omdat eh, deze man zo verschrikkelijk veel kon schieten... Kijk, als iemand met een pistool loopt, dan heb je op een gegeven moment... is, is, is, is het leger het magazijn, moet je herladen. En dan heb je ook nog wel een redelijke kans om te ontsnappen. Iemand met een automatisch wapen, ja, daar is eigenlijk geen, uh, geen ontsnappen bij mogelijk. En dat verklaart ook, denk ik, de enorme paniek die wij begrijpen van getuigen... die uitgebroken is in het winkelcentrum. Want een getuige vertelde ook dat er een, bij een belendend politiebureau niemand aanwezig was. Als je dan dat Koppeld aan het feit dat deze man in alle rust heeft kunnen rondlopen, schieten. Eh, ook heeft kunnen herladen. Um, kun je, of is het daar te vroeg voor? Kun je wel iets zeggen over de uh, alertheid van de politie? Hoe snel waren ze ter plaatse? Nou ja, het is natuurlijk weekend, dus niet alle posten zijn bezet. Maar zelfs al was die post bezet, dan. Voordat die agenten in actie hadden kunnen komen, hadden ze toch een aantal voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Vestaan moeten doen, versterking oproepen. Je kan me misschien nog wel herinneren een enkele weken geleden een liquidatie in Amsterdam. Waarbij een observatieteam van de politie eigenlijk letterlijk bovenop zat. Waar toen heel veel kritiek op kwam van ja, dat we dat niet hebben ingegrepen. Ja. Kijk, op het moment dat agenten uh, uh, horen of zien dat er met een automatisch wapen wordt geschoten, dan rennen ze niet direct op, het, uh, op de locatie af. Dat kan gewoon niet. Daar is hun uitrusting niet voor geschikt. En uh, uh, vaak in dit soort situaties moet je dan wachten tot een arrestatieteam wordt ingezet. Ja, Daar gaat dus heel veel tijd in verloren. En u denkt of die post nou wel of niet bezet was geweest, dat dat niet zo verschrikkelijk veel had uitgemaakt in deze kwestie. En tegen iemand met een machinegeweer die op een zaterdagmiddag in een winkelcentrum keer gaat, kun je natuurlijk ook weinig doen. Zijn er wel voorzorgmaatregelen? Zijn er wel, zeg maar, beveiligingsmaatregelen? Zijn er uh, bewakers in het uh, winkelcentrum geweest, voor zover jij weet? Uh, zijn er weet camera's niet, ja. die alles kunnen uh, zien wat er gebeurd is? Ja, maar in zo'n situatie is altijd alles veel te laat. Uh, um, zelfs een agent, bewapende agenten hadden weinig kunnen uithalen, denk ik, in deze situatie. En uh, een, bewaker, on, een, een ongewapende bewaker in de winkelcentrum al helemaal niet. Dit soort situaties, dat zien we ook in het buitenland, daar kan je eigenlijk niet op voorbereiden. Tot slot, Robert, um, wie heeft nou precies de leiding over dit onderzoek? Is het de lokale aangelegenheid of een landelijke situatie? Nou, natuurlijk dus, zijn er ook controle, zijn er contacten, denk ik, wel met de nationale aan recherche uh, ongetwijfeld, ...maar voorlopig is het strafrechtelijk onderzoek in handen van het openbaar ministerie... ...wat hier regionaal is en de lokale politie. En het is eigenlijk ook een vrij makkelijk strafrechtelijk onderzoek. Want de schutter is bekend, hij is al overleden. Uh, nu wordt alleen nog interessant, wordt, worden natuurlijk vragen, een motief waarom heeft hij het gedaan. Maar ook bijvoorbeeld, hoe is hij in deze wapens gekomen? Robert Bas vanuit Alphen aan de Rijn. Vragen die we straks gaan stellen als er opnieuw hopelijk een persconferentie plaatsvindt. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels een telefoonnummer opengesteld... voor mensen die informatie willen over familie of vrienden. Dat nummer is 0127-465-073. Ik herhaal. 012... Pardon. 0172 465073. Voor mensen die informatie willen over familie of vrienden. De achterliggende informatie vindt u op onze website nos.nl. Een live blog met daar ook alle ontwikkelingen. Tot nu toe wordt voortdurend vervest met nieuwe informatie. Daar ook vindt u getuigenverklaringen. Als u zelf getuige bent geweest, laat het ons weten op het e-mailadres ooggetuigenapenstaartnos.nl. Zes doden dus in dat winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Een bezoekster van het winkelcentrum. En een winkelier waren in de buurt toen dat gebeurde. En in eenen hoorden we geknal achter elkaar. Een, een, een geluid van een mitrailleur. Dat hoorden we. En ja, we zijn er zo erg van geschrokken. En in eerste instantie denk je bij jezelf van... nou, dit kan toch niet waar zijn? Je, hoort dat de mens, je hoorde mensen rennen. Je hoorde echt die schoten, die hoorde je maar. Ik dacht bij mezelf van nou... dit.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 Het is natuurlijk een hele traumatische ervaring... als je op een gegeven moment uh, loopt te winkelen... en je ziet iemand aankomen met een machinegeweer. En dat uh, ja, heeft ontzettend veel impact. Burema heeft van veel mensen gehoord... dat ze eerst dachten dat er vuurwerk afging in het winkelcentrum. Bij nader inzien uh, zagen ze iemand door het winkelcentrum rennen... met een grote mitrailleur. Die dus uh, wild om zich heen schoot, kennelijk. Kogels dus zijn geen vuurwerk, afgevuurd op winkelend publiek. De man had volgens ooggetuigen een mitrailleur bij zich. Dat zeggen ook mensen met wie Burema zelf sprak. Ik heb iemand gesproken die duidelijk de beschrijving gaf van een machinegeweer. Dus niet uh, een of wat dan ook, maar een, gewoon een groot geweer. In centrum De Bron worden oogtuigen opgevangen door medewerkers. Wij proberen de mensen wat bij te staan, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Want de emoties ja, die zijn gewoon geweldig hoog. Het heeft ontzettend diep ingehakt. Er komt ook nog bij dat een week geleden hier ook al twee mensen zijn vermoord. 500 meter hier vandaan. Dus dat maakt het uh, wel heel, heel onveilig hoor ik in verhalen van mensen. Hooggetuigen spreken niet alleen met medewerkers van christelijk centrum De Bron... ook de politie is aanwezig. Ze worden gehoord en uh, er is ontzettend veel politie op de been. En ze zijn nu bezig met het horen van de getuigen. U hoorde Meindert Burema van kerkelijk centrum De Bron... dat tegenover het winkelcentrum ligt waar de schietpartij plaatsvond. Jeroen de Jager is daar ook vrij snel gearriveerd. Uh, Jeroen, waar ben jij nu op dit moment? Ja, ik sta op een uh, balkon en het uitzicht... Uh... ...mogelijk op de auto van de dader. Dat is natuurlijk niet bevestigd, maar ik zie een zwarte Mercedes staan. Uh, die raar staat geparkeerd, die niet op een normale plek staat geparkeerd. En daar zijn wel alle deuren van open, vier deuren. En de achterklep is geopend. De politie vertelt een bewoner hier, bij wie ik uh, op het balkon sta, die is daar even binnen geweest. En het verhaal van iemand anders is weer dat er nu gewacht wordt op... Uh, ...dat er een verdacht pakketje is gevonden of zo in die auto. Gewacht wordt op uh, een dienst om dat pakketje te onderzoeken. En dan staat er aan de overkant van, de, van die zwarte Mercedes... ...aan de overkant van de straat staat een zilverkleurige wagen... ...waarvan uh, ruiten zijn uh, kapotgeschoten. En schuin achter die wagen ligt nog een slachtoffer. Een, een overleden slachtoffer met van dat glimmende folie er helemaal overheen. Die ligt daar dus nu al... Uh, ...ruim drie uur. En deze bewoning, die zegt ook, ik maak me kwaad dat het slachtoffer nog, nog niet is vergaat. Uh, maar ik denk dat ze niet in die buurt meer van die zwarte Mercedes durven te komen... Uh, ...tot het moment dat die Mercedes is onderzocht en, en, en, en vrij is gegeven, zal ik maar zeggen. Dus uh, ik denk dat daarom die situatie hier is zoals die is. Ik kijk ook op het winkelcentrum nu. En dan zie je inderdaad dat het een helemaal gesloten winkelcentrum is. Aan de buitenkant zijn eigenlijk helemaal geen winkels te zien... Het winkelcentrum is echt aan de binnenkant al verdekt gangersstelsel... en daar zijn ook de in- en uitgangen van, die, van, die, uh, van de winkels. Dus als je hier eenmaal binnen bent, al winkelend... ja, dan zit je min of meer in de val. Dan kun je er niet zomaar uit. Ja, want ook of gewoon de precieze feiten nog niet bekend zijn, Jeroen... kunnen we denk ik wel stellen dat dit de plek is waar het is begonnen... vanmiddag, kort na het middaguur. Um, als inderdaad die zwarte Mercedes waar je over praat... de auto ja. zou zijn van, van de Schutter. Ja, en dan uh, is er ook een logische weg die die gelopen heeft... vanaf deze auto hier buiten op dat parkeerterrein uh, bij het Carmenplein. En dan kijk ik uh, om de hoek van dat winkelcentertje... en daar is een ingang van een parkeergruis. En het verhaal is ook van getuigen dat die via die parkeergruis... uiteindelijk het winkelcentrum is ingegaan. Alleen is het rare dat ook aan de andere kant van deze flat waar ik nu sta, dus helemaal niet op de looproute die de dader zou hebben gelopen. Aan de andere kant van deze flat is ook een slachtoffer gevallen. Ik heb net een foto gezien hier van de bewoner. Die heeft hem vanaf het balkon gemaakt en recht onder zijn balkon aan de andere kant van de flat heeft een slachtoffer gelegen. Dus dat is heel vreemd dat die. Ja, dat is onduidelijk nog. Ja, dat, dat begrijp ik, dat, ik niet, precies want de looproute is geweest dan van de, van de schutter. Inderdaad, dat begrijp ik niet, want dat zou misschien een slachtoffer kunnen zijn geweest die door een uh, verdwalen kogel is getroffen. Of is... En is gaan lopen en daar is terechtgekomen bijvoorbeeld onduidelijk waarom daar aan de andere kant van de flat een, een slachtoffer heeft gelegen. Het zou misschien kunnen passen in het verhaal wat een andere ooggetuige me eerder vanmiddag vertelde, een vrouw die inderdaad gewonde slachtoffers zag langs uh, lopen, bloedend ja, en wellicht elders. Zou dat zou uh... Inderdaad, daarin passen. Ja. ja, we wachten natuurlijk de feiten af. Het overzicht heb je Jeroen. Uh, ik begrijp dat je kort na de schietpartij ook een vrouw sprak die bij het winkelcentrum aankwam toen het schieten begon. Ik uh, parkeerde mijn auto en ging een kaartje kopen. En toen waren allemaal, was er iemand klappertjes aan het afschieten. Zo klonk het. Nee, zo klonk het. En, uh, nou ja, twee, drie... Een keer achter elkaar. Later bleken dat er salvo's te zijn. Maar dat was beneden op het parkeerterrein. Ik ben naar boven gegaan, naar Albert Heijn. heb we een ingeleverd. We wilden een karretje gaan halen, maar ondertussen was die dader al schietend naar boven gekomen. En liep hij schietend door de, ja, door de galerij. En, uh, Heeft u hem gezien? Ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen het gegeil en ik ben zelf ook gaan vluchten, want ik moest terug. Heeft u uw gewonden zien liggen, doden zien liggen? Uh, nee, nee. nee. Ik, was alleen bij, ik was de Albert Heijn ingerend en ik was er echt heel erg... was heel erg... Uh, uh, heel erg... Uh, wat moet ik nou zeggen? ja, uh, uh, was paniek. Ik ben eigenlijk een van die laatste die Albert Heijn binnen gerend is. En het was wel echt heel... Ja, Bijna tot Albert Heijn gekomen. En er waren heel veel mensen in Albert Heijn ineens, ja. die zich daar verzamelden? Nou ja, ineens, ineens uh, staan er allemaal lege karretjes en allemaal, iedereen is aan het rennen, aan het rennen. En, en Albert Heijn heeft perfect gedaan, ze allemaal netjes naar achteren gestuurd. En was het druk in het winkelcentrum? Ja, het was druk. Ja, twaalf uur. Ja, bij, het was heel druk. Ja. En hoe bent u uiteindelijk weggekomen? Uh, via, de, via de Albert Heijn, via de achteruitgang. Via de achteruitgang. We hebben ze als keurig naar achteren geleid. En het eerste wat we ook gingen doen is, we mochten in de kantine van Albert Heijn kijken of er een uitgang was. Maar ja, die was er niet. Dus, maar al gauw kwamen ze met een andere oplossing dat we via een andere achteruit dan weg konden. Ja. Het verhaal van een ooggetuige die met verslaggever Jeroen de Jager sprak. U luistert naar een speciale uitzending van het Radio 1-journaal... op deze zaterdagmiddag. Een heel zondige zaterdagmiddag was het voor eigenlijk iedereen in Nederland... maar niet in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... waar kort na dat middaguur plotseling iemand begon te schieten. En zoveel getuigen die vertelden dat ze eerst dachten... van wat is hier aan de hand? Is dit vuurwerk? Wat raar, wat vervelend, vertelde een ooggetuige... dat iemand zomaar op zo'n zaterdagmiddag vuurwerk aan het afsteken is. Maar vrij snel werd duidelijk dat de man, het gaat om een man uh, die uh, daar op zijn gemak... met zijn machinegeweer aan het rondlopen was, uh, rondschoot... en daarbij nogal wat slachtoffers heeft gemaakt. Zes doden is het officiële cijfer, het aantal tot nu toe... onder wie de schutter zelf en vier zwaar gewonde mensen... die voor hun leven vechten in een ziekenhuis in de buurt. De drukke winkelcentrum is afgesloten. Uh, we baseren ons op de verhalen van getuigen. Mensen die foto's hebben, die ook op onze website... Zijn te zien en te volgen. Daar ook de verslagen van onze verslaggevers. ter plekke. die de rest van de middag ook gewoon zullen blijven vertellen. We zijn in afwachting van wellicht een tweede persconferentie... ...van de burgemeester om verder te vertellen hoe het is... ...met de slachtoffers die worden behandeld. Maar natuurlijk de meest centrale vraag. Wie was de man die om kwart over twaalf daar uh, parkeerde... ...en begon aan een gruwelijke daad? Iets wat on-Nederlandse taferelen heeft opgeleverd. Maar na vanmiddag weten we ook... Dat dit in Nederland mogelijk is. We gaan na vier uur door met deze speciale uitzending. U krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws. En dan spreken we elkaar wederom. Van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.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 Peugeot heeft de hele maand april een geweldige kortingsactie. U krijgt drie jaar lang 0% rente op uw financiering... en 19% btw-korting op de actiemodellen van de 107, 207 en 206+. Daar hoeft u niets voor te doen. U hoeft dus geen antwoord te geven op de volgende prijsvraag. Wat is de hoofdstad van Bhutan? U moet zich alleen een beetje haasten, want de actie loopt tot 30 april. Ga dus snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de voorwaarden en prospectus. Let op. Geld lenen kost geld. Tijdens de week van de ondernemer staan de experts uit ons netwerk voor u klaar.